8 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Boze boeren in het noorden van Frankrijk blokkeren de A1 tussen Lille en Parijs. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun vee... en hebben met tractors en hooibalen het verkeer in beide richtingen platgelegd. De snelweg A1 in Frankrijk wordt door veel Nederlandse vakantiegangers gebruikt. Waarschijnlijk blijft de weg tot vanmiddag dicht. De ANWB raadt mensen daarom aan om bij Lille via de A23 en de A2 om te rijden. Het Amerikaanse leger zou in Syrië de leider van terreurgroep Khorasan hebben gedood. Volgens het Pentagon is Mohsin al-Fadli twee weken geleden omgekomen bij een luchtaanval in Syrië. De 34-jarige Fadli was vroeger lid van Al-Qaeda en was een vertrouweling van Osama Bin Laden. Op een schip in de Rotterdamse haven zijn gisteravond zeven Turkse bemanningsleden onwel geworden. Volgens de brandweer hebben ze de giftige stof aniline ingeademd. Aan het begin van de avond ging het om vier mensen met klachten en later kwamen daar nog drie bij. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn. Amerikaanse schrijver E.L. Doctorow is overleden. Hij werd gezien als een van de belangrijkste schrijvers van de VS. Hij werd vooral bekend met The Book of Daniel en Ragtime... Zijn boeken verschenen in meer dan 30 talen. E.L. Doctorow leed aan longkanker. Hij is 84 jaar geworden. Drie Spaanse journalisten worden vermist in de Syrische stad Aleppo. Volgens sommige bronnen zijn de drie mannen enkele dagen geleden ontvoerd. De drie verdwenen toen ze aan het werk waren in het noorden van de stad, dat in handen is van islamitische staat. IS heeft diverse Westerse journalisten ontvoerd en vermoord. Rusland dreigt met een importstop op alle bloemen uit Nederland. Volgens bronnen van het persbureau Bloomberg heeft het dreigement te maken met de inspanningen van onder meer Nederland... om de waarheid over vlucht MH17 boven tafel te krijgen. De Russen beweren dat er schadelijke beestjes in Nederlandse bloemen zitten die de Russische landbouw kunnen bedreigen. Het weer zonnig, het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort en Zrommerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu, ZFM in de ochtend. Something special. Ik wil het aan kijken, daar zien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 Do it.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 Iedereen zijn gang kan gaan, tot men zat is en voldaan. Maar dat is zoals het gaat, hier aan de keur. Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. Als je bitch wil chillen is het geen probleem. Dan ga ik er heen, ik kom niet alleen. Want ik heb plan, en drugs. Ik heb plan. en dux. Als je bitch wil chillen is het geen probleem.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 Zijn esta manera no tenes la culpa caballo dolen la bandana porque es muy despreciado por eso no te perdono llorar Y si amo llega si esta manera no tenes la culpa Amor de compra y venta amor del de pasado vende de vende. Ven, ven,